Dit is Goolse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Goolse Kringen staat onder de redactie van Leo Joosten, Ben Lonen, Els van Kemenade, Lucie Roodbol, Bernhard Robben en Gerard de Groot. En de techniek is weer in de vertrouwde handen van Stefan Eikenaar. En vanavond wordt Goolse Kringen gepresenteerd door Lucie Roodbol en Bernard Robben. En we hebben, dames en heren, luisteraars, interessante gasten. Een drietal maar liefst. Martin Strijbos en Harco Jansonius van het nieuwe project uh... Repair, Café. Repair Café. Dat gaat van start aanstaande zaterdag, heb ik begrepen. Hè? Klopt toch? Hè? Ja. Daar gaan we het eigenlijk uitgebreid over hebben. En onze andere gast is uh, Karen Molin-Overbeke over Seeds to Meet in de bibliotheek. Ik wist niet eens waar het over ging, maar je tikt internet in en er komt van alles uitrollen. Maar dat is ook het geval over Repair Café, dat, dat is, klinkt zo nieuw. Maar als je dan grukt op internet, dan is het al lang aan de gang in menige gemeenten. Maar we doen ook altijd eerst even een rondje, wat was er in het nieuws? Het liefst lokaal nieuws, wat viel jullie op? Waarvan je het de moeite waard vindt om het eventjes te memoreren. Karin. Ladies first, zeg ik altijd. Ah, nou, bedankt. Heel galant. Um, ik heb eigenlijk uh, twee uh, nieuwsberichten die, uh, die mij zijn opgevallen afgelopen week. Um, de, uiteraard internationaal ja, was de vliegramp met het German Wings toestel uh, niet te ontkomen. Uh, heel treurig uh, wat er over uh, naar buiten komt. Uh, maar... Uh, Volgens afspraak, ik heb ook lokaal gekeken en uh, ja, wat mij het meest opviel was het nieuwe Ripair Café. En dat zeg ik niet vanwege de andere gasten, maar, uh, want dat wist kende ik ook nooit. Ken je, je het bestaan van? Ja, ik ken het bestaan van een Ripair Café uh, van naam. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben er nooit geweest. Maar mm -hmm. het concept uh, ken ik en heb ik uh, vaker naar gekeken. Mm -hmm. um, en spreekt me zeer aan. Dus uh, ik was verheugd dat ook dit concept uh, de Gorlische samenleving heeft weten te vinden. Nou, dan ga je op, na vanavond gaat met de volledige kennis naar huis. Want beide heren gaan <laughs> ons alle ins en outs vertellen van waar het precies over gaat, hoe het ontstaan is, hoe vaak het is. En uh, nou ja, dit lijkt de moeite waard. Bedankt voor jouw nieuws, Lucie. Ja er, is nog second een ander, lady. ja, er is nog een ander café, al een paar maanden in, in, in, is al begonnen in het uh, Jan van Bezouw Centrum. En dat heeft succes, dat is het nieuwtje. Het is namelijk het Filosofisch Café. We hebben een Repair Café, nou, uh, Seeds to Meet. En we hebben ook sinds, ik dacht, januari, februari, een Filosofisch Café. En uh, dat heeft ook heel veel succes. Ik zit daar zelf ook, doe het samen met Joop Jonkman. En uh, wij dachten, nou, tien mensen, dan zijn we, hè, dan is het succesvol. Maar we zitten eerst een keer dertig mensen 32 mensen. En laatst was er, uh, zelfs met Maarten van Rossum, hadden wij diezelfde avond ook filosofisch café. Mm -hmm. Toen dachten we, nou, 6, 7 mensen, 24 mensen. Nou, met een concurrent als Maarten hey, van dat is, dus, en het is, dat is het nieuwtje, dat we dus buiten verwachting om zo succesvol is. En dat we dus inderdaad het voort gaan zetten in het nieuwe seizoen. Dus hmm. tweede, het is altijd de tweede dinsdag van de maand. En in april dan is het dus voor het seizoen het laatste. Want ja, mei, juni en juli, daar is iedereen met vakantie. Dus dan beginnen we weer in september. Maar dat is dus ook, ook vrij nieuw, maar heel erg succesvol. Het Filosofisch Café. Het Filosofisch Café. En op welke dag is dat? De tweede dinsdag van de, van de, van de maand, s'avonds. hoe lang duurt zo'n sessie? Het is van 8 tot 10. Oh, oh. In het Jan van Bezouw Centrum of in de aula of een stuk van de bibliotheek. En als mensen geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze zich bij jou zo, melden, of gewoon... nu melden? Je kan ook zo aanschuiven. Het is ook het, ja, we hebben het wel even gedaan vanwege melden, omdat er zoveel mensen kwamen. Dat mm -hmm. we dachten, ja, een discussie met dertig man is wel erg. Uh, maar iedere keer komen er toch weer dertig mm -hmm. mensen en dan, uh, dan redden we ons wel. Mm -hmm. Maar uh, je kan ook zo aanschuiven. Bedoel, oh. Het is ook een, eigenlijk het principe van een café, hè? Mm -hmm. Ik ga ik toch eens een keer doen, want dat lijkt me best wel interessant. Dat ja. is heel leuk. En dan kan er gewoon gefilosofeerd worden over van alles en nog wat. <lacht> nou, jullie hebben zijn, wel een jullie zijn de gespreksleiders. hebben wel een thema. Wij zijn met z'n twee gespreksleiders. Joop en Lucie. Uh, Joop, Joop en ik, ja. Ja. Oh, leuk. We hebben allebei filosofie gestudeerd, dus uh, dat is een beetje ons vak... Maar uh, het is inderdaad liefst natuurlijk met thema's die vanuit het publiek komen. Nou, ja. voor het laatste thema was bijvoorbeeld, moet je altijd de waarheid spreken. Dan zou oh. je, het moet iets zijn als je oh. eigen, eigen ervaring. Dus je en dan je zou je zeggen, nou, daar ben ik binnen tien minuten over uitgepraat. Nee ja. hoor, twee uur lang met wel ja. een, een, een, een pauze van een tien minuten. En we hebben om tien uur moeten afkappen. We waren nog niet oh. uitgepraat. En, ja, ieder spreekt vanuit zijn, ja. uh, vanuit zijn ervaring ja. en... Uh, ja, het, het, het is heel laagdrempelig ook, want het heet chic filosofisch café, maar uh, iedereen denkt, nou, dus iedereen kan aanschuiven. Leuk nieuwtje, ik, ja. kom, ik kom een keer meedoen, uh, Lucie. Leuk, Leuk, Leuk bent, je, het, je bent wel. Bent wel, wel. Interessant. Ja. Martin, had jij nog uh, lokaal nieuws te melden? Ik heb niet hoor, gezegd, de, voel je niet verplicht. Ik heb de afgelopen dagen eigenlijk weinig anders tijd gehad dan voor het Riepercafé. Riepercafé, Riepercafé. -café. <laughs> zo, dus zou, zo. Ja. En Harko? Uh, ja, ik heb, uh, uh, ik wil het toch ook uh, nog wel even iets landelijks, ik vond het toch een geweldig uh, succes dat die uh, bankiers van de ABN, ja. dat die dus uh, hun 100.000 gulden loonsverhoging toch maar niet hebben genomen. Ja. Nou, het is, uh, waarschijnlijk heeft uh, ex-minister Zalm daar flink tegen aangedrukt, maar... Uh, uh, ...neemt niet weg als ze straks zelfstandig zijn... ...dat ze in no time de ING achterna gaan... ...daar ben ik van overtuigd... ...maar dat geeft niet... ...het is toch belangrijk dat ze ook die topbankiers beseffen... ...dat ze niet helemaal buiten de maatschappij staan. Maar het is natuurlijk wel een slechte ja. zaak... ...dat ze het eerst deden dat ze zeggen... ...dat de complete publieke opinie ja, ja, over ze heen wil. Ja, ja. ja. ja. Dat dat nodig is. Even een is, hè? ton salarisverhoging toe... ...maar er zijn ook al geluiden gaan die zeggen... van ...laat het maar een staatsbank blijven... Ja. En uh, dan kunnen ze zich met name concentreren op het midden- en kleinbedrijf en, ja, ja. en, en subsidies toekennen en dat soort toestanden. Ja, ja. Dus waarom niet? Dus ik ben benieuwd. Uh, maar aan ja. de andere kant hoor je weer: een bank zeg maar, ja. Ja, dient te opereren in het, het uh, vrije zakelijk leven. En niet, uh... maar ja, maar zo omkennen zal hij dus uh, alle zeilen bijzetten om zo gauw mogelijk weer los van de staat te komen. Daar ben ik wel van overtuigd. Maar we zullen zien. Nou, en uh, om lokaal te blijven, ja, ik ben nog niet zo'n oude goorlenaar. Ik ben hier vijf en half jaar woonachtig. En bevalt het goed? Uh, het bevalt heel goed. Uh, ik kom Waar kom je vandaan? Uh, oorspronkelijk uit Groningen. Dus. Uh, ik ben nog steeds niet gewend om houdoe te zeggen. Daar begin ik niet mee. Ook, dat begin ik niet aan. Maar, Wat zeg je dan? Uh, Wat is een houdoe gronings uh, Oh, ik zeg gewoon uh, tot ziens. Tot ziens. Oh, ja. Ja. <laughs> ik doe het ook niet, ik ben oh, al 35 nee. jaar hier. Maar uh, wat mij opgevallen is, nou, behalve dat het uh, over het geheel genomen vriendelijke mensen zijn... en uh, veel initiatieven gooien, uh, is mij dus als recent bijgebleven dat mijn achterbuurvrouw, die 80 jaar was... Uh, die is uh, opeens toch in de tijd van een half jaar is die uh, geleidelijk aan gedementeerd ja. En uh, die heeft uh, vier kinderen door heel Nederland verspreid wonen op flinke afstanden. En, uh, en nou ja, dan zie je toch dat de, de buren hebben dus gemeenschappelijk uh, de alarmnummers opgepakt. En uh, de medicijnen geregeld iedere dag. Die hebben een alarmsysteem dus gesteld. Die hebben goed overleg gehad oh. met de kinderen. En een uh, andere buurvrouw heeft uh, drie maal daags heeft dus drie kwartier besteed om mevrouw dus uh, goed en fatsoenlijk eten voor te zetten. Zodat het dan naar binnen komt. Bij zulke mensen uh, die, ja. die gedementeerd zijn komt het anders niet naar binnen. Nou, ik vind het een staaltje van uh, ja. geweldig, ja. Uh, ja. Ja. Ja. geweldige burenhulp. Zoals de overheid dat wenste En niet dat het daarom nou moet, maar toch is het echt uit het hart gegaan. En dat vind ik heel goed. En valt u dat op aan een dorpsgemeenschap? Of zou dat gewoon in Groningen net zo plaatsvinden? Ik vind hier dus toch echt een dorpse gemeenschap. Mensen staan daar dichter bij elkaar, hebben wat meer voor elkaar over dan... Ik, ik het heb het idee dat, de, nou dat wil ik niet zeggen, maar ik heb toch wel duidelijk het idee dat hier echt hele nauwe banden zijn. Ja. Per, ja, veel mensen kennen elkaar, et cetera. Ja. Aan de andere kant is het ook weer net zo groot dat er toch allerlei voorzieningen zijn. Ja. Bijvoorbeeld een Jan van Bezaal, ja, ja, ja, ja, ja. waar ja. allerlei activiteiten zijn. Het een superbloeiend verenigingsleven ja, waardoor ja, ook heel ja. veel mensen elkaar ja, kennen ja, lid van in. diverse clubs en zo ja. en veel mensen kennen elkaar ja. Ja, ja. dus het is een leuke mix van grote en uh, mensen nou, dat nou is leuk aan. van een, ja. een uh, bijna buitenlander in Nederland wat trouwens wel was opgevallen want daar denk ik nu nog aan uh, is toch vrij snel nog eventjes erdoor gedrukt en niet te veel gepubliceerd dat is toch de AOW leeftijd weer even weer een half jaar is je weer, is oh, is weer ja. een half oh, dat heb jaar Dit heb ik nog niet meegekregen. Nee, ja? En dat is ja. maar zeer klein gepubliceerd, ja? maar dat is toch is weer, weer gebeurd. Even een hamerstuk en er is weer een half jaartje bij. Ja. Zo. Oh, dus ja. het is ja. weer vervroegd. Ja, men zegt altijd zo van de mensen worden vandaag de dag allemaal 85. Nou, dat is niet waar hoor, want uh, in je, uh, ik kijk gewoon even naar mijn eigen omgeving. Als je ziet ja. hoe vaak mensen toch op een relatief jongere leeftijd uh, het loodje leggen, denk nou, nou, nou. Er zijn er veel natuurlijk van die leeftijd, maar er gaan er ook veel. Ja, ja. ...van zo rond de 60, 75 ja. En ja. Ja. Wat ik ook niet begrijp is dat jongeren komen niet aan de slag... ...en ja. ouderen moeten blijven werken. Ja, maar ja. Dat flinkt ja. uh, ja. ja. heel erg. Dat, eh, dat, dat, dat, dat, ja. dat, dat snap ik niet ja. van. Nou, dan had ik nog een nieuwtje even kijken. daar stond er vandaag in de krant. Dat vond ik eigenlijk wel bijzonder aardig. Het grijpt me enorm aan. Foto bij Jordi van Tongeren. Jongeman van 20 jaar. Vervult wensen van mensen... Met de ziekte kanker, gunzige ontspanning, kleine geluksmomentjes. Ik lees even een klein stukje voor. De 20-jarige Jordi van Tongeren zorgt ervoor dat mensen met kanker hun wens in vervulling zien gaan. Met zijn project Small Effort, dat voor een schoolopdracht tot stand is gekomen. En hij geeft die kleine geluksmomentjes geeft die door aan zieke mensen. Door middel van donaties en giften van tientallen ondernemers uit Goorlen heeft hij al 600 euro opgehaald. En zeker drie wensen kunnen al in vervulling gaan. En dan zegt hij, voor mensen met kanker is het elke dag een nieuw gevecht. Ik vind het een ontzettend leuk initiatief. Ja. Ja. En uh, nou, die twee gasten verdienen voor uh, een klein leentje zou ik zeggen. Hè? Ja. Ik vind het bijzonder aardig. En daaronder stond uh, ook een aardig nieuwtje dat de jeugd in Goorlen nu voortaan in Brehees zit. De bouwhal van de kerkstraat van, uh, van Bezouwer, die moeten ze gaan verlaten. Ja. Maar ze kunnen terecht bij, uh, oh, op Brehees. Dus uh, nou, dat is toch een aardig iets. Ja. Ja. En dan even nog het laatste van zeg maar hier in Jan van Bezouw... die hebben nota bene een uh, subsidie... Nee, die hebben iets gehad van een bedrag van 55.000 euro. En daarvoor wordt uh, het interieur van de kapel compleet opgeknapt. En dat geld komt van onder meer het Prins Bernhard uh, Cultuurfonds... het VSB-fonds, Utrecht, twee anonieme gevers... en de vrienden van Jan van Bezouw. Stoelen worden, vloerbedekking, uh, geluidsapparatuur... Nou. Dus uh, dan, kan, dan kan de kapel en die weer. Die hele ja. lelijke stellingen gaan nu ook. Die gaan er dan kennelijk uit. Ja. Ja. Ja. Dus nou, dat vind ik toch een hele aardige ja. opsteken. Nou, dat zijn toch drie leuke nieuwtjes van ons uh, vanuit het Gorsense. Nou, dan gaan we naar het onderwerp. Nou, laten we maar gelijk beginnen met uh, het project Repair Café. Jullie staan bovenaan. Repair Café. Ik. Uh, ik was voorheen niet op de hoogte wat het precies inhield. Totdat jullie bij ons of al bij de hobbyshows kwamen praten. Want daar kennen we elkaar van. <laughs> ik doe dus niet eens niet iets in het bestuur van de hobbyshows. En zo zijn jullie bij ons terechtgekomen. En, uh, maar als je gaat, inter, op, gaat internetten, dan, dan komt er van alles aan. En uit, uiteraard stond er dus notabene op uh, de website van uh, John van de Velde, heet hij meen ik. Wij Goorlenaren. Dat reperk opent zijn deuren. Dus aanstaande zaterdag al. De eerste try-out en we vragen enkel het er om een vrijwillige bijdrage... waarbij u zelf bepaalt wat het u waard is. Maar jongens, vertel eens, hoe lang hebben jullie erover gedaan om dit van de grond te krijgen... en hoe ben je bij de hobby shows als ruimte terechtgekomen? Nou, uh, uh, daar kan ik wel iets over zeggen. Uh, het is eigenlijk zo, ik ben uh, zelf uh, eigenlijk mijn hele leven lang... Uh, Hobbyist geweest, niet mijn vak, een ander vak gehad. Maar, uh, ben je ook lid van de hobby -shows in, En in, in ik ben uh, Ik was nog maar koud in, uh, in Goorland aangeland in 2010, uh, toen of, of 9, en toen zei ze: oh, Maar er is hier ook een uh, hobby -shows. Uh -huh. En daar uh, ben ik toen lid van geworden. Ja, ja. En uh, toen heb ik dus nota bene via de een, een blaadje van de ASN... dat is de um, Eekhoornbank... is dat oh ja, dan. Ja, ja, ja. Uh, zag ik een advertentie... dat er dus... Uh, een, ja, een coördinator was... die daar dus vrijwilliger was... en die had een repair café opgericht... en dat stond in dat blaadje van de ASN. En dan heb ik uitgescheurd... en daar ben ik mee naar de voorzitter gegaan... Korte Vries. Ik zei, is dat niks? Om, uh, als verlengde van de hobby zoals nou, een goed, goed idee... Maar ik heb het druk, dus regel jij het verder maar. En, maar Cor de Vries die, uh, die, die kan het natuurlijk niet nalaten om toch alles te regelen. Want dat doet hij graag en goed. Dus die heeft twee dingen gedaan. Die heeft uh, enerzijds Mieke Mes gebeld. Ja. Ja. Uh, een, een bekende figuur hier. Van, uh, dus Cor heeft er Mieke Mes bij gehaald. Uh, die gebroken. heeft er Mieke Mes ah, bij gehaald. En die heeft aan de andere kant uh, Marleen van S van Contour gebeld. Ja. En uh, gezegd, uh, zo en zo, uh, zou dat niks zijn? Uh, die, uh, er is hier iemand die heeft dat die suggestie gegeven en kunnen jullie er wat mee? Nou, toen heb ik een afspraak gekregen met uh, Mieke Mes. En hmm. toen uh, hebben we gezegd, nou laten we eens kijken wat we kunnen doen. Dat hebben we dus die maar taal. vanuit welke rol is er dan Mieke Mes bij, bij, bij betrokken? Mieke Mes was betrokken omdat zij, uh, zeg maar, uh, ja, ze is beleidsadviseuse Ze oh, is ook een bureautje, ja. Uh, ja, ja. Vroeger hmm. bij de provincie gewerkt, dacht ik. En uh, zij had ook uh, eerder allerlei adviezen gegeven aan het bestuur van de hobby-shows. Over hoe ze om moesten gaan met uh, bijvoorbeeld die nieuwe schildersclub, hoe dat moest geïntegreerd worden. En dergelijke had ze adviezen over gegeven. En daar uh, nou, kennelijk ik naar tevredenheid. In ieder geval zei nou nee, die, die heeft daar wel verstand van om iets nieuws te doen. Hmm. Dus, nou, dat we toen, uh, maar zij zaten samen ook in de werkgroep uh, WMO. En, en Mieke, Mes, en, Mieke uh, Mes zat dus behalve dat, zat ja. zij in de werkgroep WMO. En binnen die WMO was dus uh, binnen die... Uh, SCG Stichting Culturele Centra dat had ja. een hele mond vol. Ja. Daar was ook gezegd van, ja, wil je die, uh, die deel, die wijkgebouwen, een beetje levend in leven houden, dan moet dat tegenwoordig allemaal, uh, die subsidie is eraf, dus dat moest naar beneden. Ja. En dan kun je niet wat maatschappelijke activiteiten ontplooien. Nou, dat kwam dus als groepen. Dus toen heeft uh, zij zat in die werkgroep uh, WMO mm -hmm. en die heeft dat toen uh, gelijk die link gelegd en die ja. is uh, daarmee aan de gang gegaan. Die heeft dus Marleen van Es, die zei ook nou, dat komt heel mooi uit. En die heeft uh, Martin uh, gezegd: van, uh, Kan jij daar ook niet wat uh, in doen? En uh, toen is al een heel vroeg stadium, is Martin erbij gekomen. Ja. En toen hebben wij met z'n drieën dus verder, uh, ja. zeg maar, zijn we nu eigenlijk werkgroep Repair Café. Ja. En uh, ja, uh, sinds die tijd... Jullie ook een beetje de, de, de trekkers, zeg maar. Ja, absoluut. Zowel ja. Ja. Dus voor de wagen als achter de wagen. Want we uh, ja, met, met jou toen dat gesprek, hè. was Mieke trouwens ook bij aanwezig, ja. en, om die zaak rond te krijgen. Ja. Uit uh. hoeveel mensen bestaat die werkgroep? Drie. Drie mensen. Ja, nu drie. Mieke ja. mes en, en, en Martin is jullie, dan coördinator. Ja. Die gaat dus de, de, de zaak in principe aansturen. En ik ben uh, secretaris uh, penningmeester. Ja. En uh, het hele spulletje valt dus is, is zeg maar een subbestuur om het zo maar te zeggen. Ja. Of onder, onder de hobby's. Zo is het dan toch geregeld. Maar hoe werkt zo'n café? Uh, nou, wij, wij hebben in eerste instantie, uh, hebben wij alle twee, Harko en ik, hebben bezoeken afgelegd bij, bij andere... Rieperc. Ja. en Waar ben je onder andere geweest? Want, ja. uh, ik ben dan bijvoorbeeld bij in Tilburg bij 013 geweest. Ja. En, en uh, Ago ja. is in, in Soest uh, ja. uh, geweest. Ze dus. zitten inmiddels de in heel neudel. dat las op internet dat inmiddels op 300 plaatsen. Dat is wat. Ja, ja. Of, of, of, ja en daar is alleen dan nog in Nederland. Want ja. het is inmiddels... Ja. Ja. Het, is, ja. het is wereldwijd... Uh, ik, ik meen uh, 700, 800 ja. plekken al. Ja. En daar gaat echt tot wereldwijd... Ja. Maar wij hebben dus ja, gezamenlijk zo links en rechts waar informatie ingewonnen gewonnen. En, en gekeken van ja, waar spreekt ons aan? Waar kunnen wij mee? Daar kwam ook uit van nou ga je lokale uh, middenstand benaderen. Want ja, laat merken dat je iets gaat doen in, in, de, re, in de reparatiesector. Maar je wilt geen valse concurrentie, want je gaat in principe iets doen wat gratis is. Ja, ja, ja, ja. En nou, dat is, dat is eigenlijk best allemaal in, in goede aarde gevallen bij de middenstand. Dus het, is, het is verbazingwekkend, het heeft mij ook verbaasd. Dat middenstanders daar zo makkelijk in meegingen. Zo makkelijk daarin ja. meegaan. Ja. Ik kan me voorstellen een, een fietsenmaker die denkt van, jij hey jongens, kom, ja. Ja. Uh, we nee, hebben we drie, is, vier in Goren ja, zitten, kom maar naar mij toe. daar nee, is Nina. toch alle, alle begrip voor en medewerking, er wordt zelfs uh, een bepaalde korting aangeboden als wij ja. mensen. Uh, als wij dus een, een, een bepaalde reparatie hebben aan een fiets die bijvoorbeeld dat wij zeggen. Ja, dat, dat past niet in ons straatje, daar gaat. Dat dat dus gaat, weg, dat dat gaat onze deskundigheid te ja. boven. Ja. Dan ja. moet echt een duur ja. onderdeel in. Dat wij dan zelfs een. een, een ja, een kortingsbon kunnen wow. aanbieden. Ja. dan dus nou voorbij als je maar, iemand okay. naar nou die fietsen maken. en krijgen ja, ja, dan krijgen daar een bepaalde ja. een stempel erop. Ja, ja, ja. ja, en, ja. En maar dag, ja, ja, we, we mikken natuurlijk dus wel op mensen. dat je ook zegt. Uh, ja, die kunnen dat niet betalen. onder normale omstandigheden. Die, die hebben gewoon wat minder in de kas. Het is niet. als ja. ja je kunt natuurlijk niet een salarisstrookje gaan vragen. aan mensen als ze komen en zeggen van. nou uh, eh, Maar je moet natuurlijk. ja, het is echt wel voor mensen. dat je zegt. voor de kleinere kas dat je zegt, nou, die, die krijgen een pasje... en dan krijgen ze ook nog een, een 20% korting op een onderdeel. Oké, okay, maar het okay. is niet zo van... stel, ik heb een, een naaimachine die wel eens hapert. Ja. Ja. en uh, ik, ik, ik, ik wil eigenlijk omhoog. Het is moeilijk om een naaimachine reparateur te vinden momenteel. Ja. Ik ga even langs het café zonder dat ik een pasje of wat dan ja, ook... Uh, nee, die pasjes, kan. daar is puur voor als wij onderdelen. Hè? Oh, wij, okay. wij gaan ervan uit... Nee, uh, wij in principe repare repareren wij alles ja. gratis. Ja. Ja. Vermits... Wij er geen nieuwe onderdelen ja, in hoeven te inderdaad. zetten. Ja, ja, ja. En ja, als er gauw, als er een onderdeel in moet, wij zijn vrijwillig, wij hebben ook niks in de kast, zal ik maar zeggen. Nee, nee. Dus dan moeten mensen ook inzien, ja oké okay, dat, dat moet erin, dus dan moeten die onderdelen, die moeten ze zelf aanschaffen. Want jullie, ik las ook ergens dat jullie zeggen van nou, stel dat de reparatie gelukt is en de mensen zijn tevreden, dan mogen ze een vrijwillige bijdrage achterlaten. Ja. Is het, ja. ja dan is het aan de bezoekers. Dan, dan hoop ik ook dat ze dat ook doen. Hè? Want ja. denk, als je mensen ja. vraagt, vrijwillig ja. wat in een doos te stoppen, ja. Ja. Dan, uh, dan wordt dan, de, dan de beweging dan ik, gemaakt, dan ja. denk ik, wat gaat er nou in? Hè? Een muntje, een of een briefje van vijf, of of we kunnen open, dat is... Waarom toch niet een, een, een minimaal bedrag gevraagd? Zo, nee, dat, nee, nee, nee, nee. Dat, is dat bewust van afgeweken? En doen na, ze dat nergens? Doen dat, ze dat nergens? Dat, nee, dat, precies. Dat, daar, daar hebben we natuurlijk gevraagd. Ook een andere rieperkefeest. Hoe gaat dat daar? En dat blijkt dan toch zo te zijn. In, in Soest weet ik dus het getal. Ik zeg, wat, hoe, hoe gaat dat dan? Nou, zegt hij, dat levert... Uh, afhankelijk van de, wat er dan uh, zeg maar aan, uh, aan deelname is, en ja. binnenkomt, levert dat toch pakweg 50 euro op. Oh. Oh. En dus uh, zei ja, de een doet er een knoop in en de ander een tintje. Ja. Maar zo, ja, dat ja. hou je. Dat hou je. Je houdt altijd mensen, en je houdt ook altijd mensen die, uh, uh, ja, dat, uh, ja, wat heet misbruik, maar persoonlijk denk ik van. Ja, iemand die uh, goed verdient... die heeft soms ook dingen die uh, eigenlijk kapot zijn... maar waar je nou niet direct een, iemand voor kan halen... want dat nee. is niet te doen. Ja. Ja. Nee, nee, Hè, als er nee, een, nee. Zeg maar een stoel is waar een, uh, noem, noem maar eens wat, een wieltje los onder zit... Ja, ja. kun je moeilijk een timmerman bellen... en zeggen wil je even een wieltje ja, onder ja, uh, ja, de stoel ja, ja. maken. En dat soort nou. dingen dat hangt er natuurlijk net vanaf... wat iemand kan missen. Ja. Ja. Ja. ja, kijk, en dan verwacht je dat de merendeel van de mensen... die een goede portemonnee hebben... Dat hij dus ook gewoon daar dan uh, 2 euro of 5 euro moet doen. En, uh, Een ja, beetje ja, no cure ja, no pay. Dat ja, ja, krijg je ja. wel. Hè? Dus, als het maar het ja. moet wel ontzettend veel deskundigheid zijn, want ik lees. Uh, in, dat, dat de kleding repareren, ja, ja. fietsen, huishoudelijke artikelen, computers, rollators. Ja, ja. Alles, alles, alles. Kan. Ja, alles dus kan. De, Maar ja, dan ja. moet toch, waar halen jullie de deskundigheid? Van ik doe ook een naaimachine, zou ik enigszins ja. weten. Maar ja. een rola, een, een, een, Heb jij een kapot naaimachine, Lucy? Nee, ja, ja, maar oh. die kan ik zelf repareren. Ja, ja, ja. Dat zijn dus inderdaad uh, allemaal vrijwilligers die ei hebben aangemeld en die dus. Uh, of uit de hobby sfeer of gewoon vanuit hun ja. eigen werkervaring die beroepen hebben uitgevoerd. Ja. En dus uh, vrijwillig nu dit uh, komen doen. Uh, wat we wel heel duidelijk uh, willen stellen is dat het is geen reparatieservice um, reparatieservice van ik kom hier mijn computer of mijn fiets brengen. Tabé, ik kom hem over twee uurtjes ja, ja, ja, ja, ja, ja. ophalen. De insteek ligt... er zelf bij ja, aanwezig ja, te blijven ja, en mee te helpen, mee te kijken. Ja, te leren. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, daar heb ik dus wel ja. van toen in Soest ook uh, gedacht van... Ja. ja, dacht ik, ja, die mensen, die, die hebben twee linkerhanden. Ja. Ja. Dus uh, wat moet je daar nou van verwachten? Toen vroeg ik dat. Toen zei ik, moet je kijken, er komt er net iemand aan. Er kwam een echtpaar van 50 jaar aan. Die hadden op zolder een oude lamp gevonden en die was van hun vader geweest. En daar waren ze aan gehecht en die gingen ze repareren. Het was heel zo moeilijk niet, maar goed, toen heeft die, die vrijwilliger die, die, die, heeft die lamp gedemonteerd en toen zei hij tegen die mensen die erbij zaten, die hadden nog nooit een lamp ont ontmanteld gezien, zeg maar, dat kon je, dat ja, houdt u even vast. En toen zei hij, kijk, dat is ook meewerken. Ja, Even ja. vasthouden en zien wat er gebeurt. Ja, dus je ja, moet daar ja. niet de hoge verwachtingen van hebben. Want dat kan ook niet, want anders zouden mensen het zelf doen. Ja, ja, maar ja, toch ja, is, ja, maakt het ja. verschil of je iets naar zeg maar, de stomerij brengt en over vrijdag komen halen. Ja. Ja. Of dat je naar een gaat. Dat ja. maakt wel uit. En je kijkt hoe ze het maken. En, uh, want dat je er wel blij beleid Maar dan kan het wel voorkomen dat mensen zeg maar een hele zaterdagochtend bij jullie... Uh, in het ja, Repair Café ja, ja, ja. ja, ja, Maar er de, wordt koffie en thee geschonken. Hè? Ja, dat dat, dat ja. is ook een beetje de opname ja, voor jullie. Hè? Het, het is natuurlijk ook... Ja, het is het Repair Café. Ja. De nadruk ligt ook eigenlijk wel een beetje op dat woord café. Het, het moet ja. ook een beetje een sociale bijeenkomst. Je mag ja. ook rustig komen als je niks hebt lekker ja, ja. pot is. Ja. gewoon gezellig bij elkaar te zitten ja. en een ja, beetje dat, te kletsen best. Dat, dat, praat, mag je, ja. dat mag ook. Kijk, je moet zien dat is in Amsterdam begonnen door die uh, hoe heet ze dan ook weer? Uh, Martine Postma. Martine Postma ja. ja. en in Amsterdam West. Uh, ja. Ja. En dat is echt in een, in, in, in een hele uh, sociale buurt gebeurd en dat is echt dat café aspect is heel erg staat daar op de voorgrond, ja, ja. maar ja. dat wisselt per café. In Soest ben ik dus ook een hele dag geweest... En ja, dat is veel minder sociaal, zeg maar. Dat is veel meer dat de mensen daar individueel met hun kapotte broodrooster komen. Of die nog te repareren valt. En ze drinken er wel een kop koffie, maar dat is niet een, een bruin café, zeg maar. Zoals dat in Amsterdam bijna is. Dat blijft hangen. Dat is verschillend. Ja. Ik las bijvoorbeeld ja. van, van Utrecht, Riperk Café Utrecht. Uh, wil je zeker weten dat er voor jou kapotte voorwerp een reparateur aanwezig is? Neem dan contact op met de organisatoren van dat Riperk Café bij jou in de buurt. Ja. Op zich is natuurlijk heel verstandig. Ja, hè? Ja. Kijk, het idee is, is, een, is een, ontstaan door die Martine Post, maar ik had nog nooit van die madame gehoord. Dat het is een, een, een milieuactiviste. Ja. En in 2009 is het ja, pas ja. van start ja, gegaan ja, in ja, Amsterdam. Ja. En um, op 2 maart 2010 is die stichting Repair Café opgericht. En inmiddels bestaan er dus in Nederland 300 van die groepen. Dus ja. er is, is ja. uh, geen schinicieler. Moet je nou gewoon een behoefte aan. Ja. Is, ja. Hè? Ja. Ja. Ik vond het al een grap, er stond ook bij. Uh, ten behoeve van verantwoord grondstofgebruik zet de stichting Repair Café zich ook in... voor de beïnvloeding van producenten. Ja. Opdat zij artikelen gaan produceren die daadwerkelijk gerepareerd kunnen worden. ja. ja. Ja, ik denk soms wel, ze maken vaak vandaar, daar artikelen die als ze kapot zijn, die je weg moet gooien. Ja, maar hoe kunnen je, kun je nou producenten beïnvloeden waardoor je dat voor elkaar zou kunnen krijgen? Dat vind ik knap. Dus zodanig, dat dus zeg maar hun grondstoffen zodanig ja. kiezen, dat, dat, dat je ook, dus ook praat geen, over re, repareerbare artikelen. Ook geen personenauto's meer waarmee je langs de dealer moet als je lampje kapot is. Ja, het is wat zo, dat als, je, als je een modern apparaat ziet, het is, het is het is één blok plastic... En alles zit dichtgegoten en gespoten. Je kunt, je kunt het eigenlijk zonder beschadiging en tegenwoordig niet meer open krijgen met een ja. schroefje. En ja, daar wordt inderdaad een, ja. een probleem. Ja. Daar, daar is iets, ja. Ja, maar u vroeg, hoe, hoe, hoe uh, krijg je dat voor elkaar? Hoe, hoe, hoe, hoe, ga, nou, hoe kijk, ga je die, producenten, zeg ja, die maar, die Martine, Of gaat dat via, gaat via uh, oh, die, die Martine Postma? Ja, die Martine Postma is natuurlijk een. Uh, die, die, die is een activiste, dus die, die, die weet hoe ze... Die, die zal dat via het politieke kanalen, denk ik... Maar je, hebben jullie contacten met, met die achterban? Dus nee. oftewel met haar, of met mensen nee. uit haar omgeving, wij die niet. het dan verder kunnen helpen? Nee, wij niet. Wij hebben dus... Ook, uh, zeg maar, we zijn dus niet aangesloten bij uh, de stichting Landelijk Repair Café. Oh. Dus dit, dus, waarom niet? Waarom uh, niet? Uh, nou, dat is eigenlijk geweest om uh, financiële uh, yeah. redenen. Ja. Dat kost de nodige knaken? Ja, dat kost het toch her en wat der. Wat kost het, als ik vraag, mag, als je er lid van zou willen zijn? Op jaarbasis, dan moet je wat betalen. Ja, je moet een, je moet een lidmaatschap uh, ja. zonder meer hebben. Ik meen dat dat rond de 50 euro is en daarna moet je ook... Ja, je, je plan en dergelijke hebben om het op te zetten en, en ja, dan werk je met hun logo en al hun publiciteitsspullen. Ja, die dan... Maar verder zijn er geen voordelen aan verbonden als je lid zou zijn van die club? Ja, je wordt op hun, op hun site vernoemd en dergelijke ja, ja. En, en, uh -huh. en linken. Ja, we hebben gewoon zelf besloten, om, we hebben een eigen website, we hebben een eigen Facebookpagina... Dus ja, we hebben in principe eigenlijk alles in eigen beheer gehouden. En uh, wij gaan het gewoon op, uh, op eigen houtje proberen. Ja. Gereedschap, niet alleen de mensen. Ik bedoel, je moet ook maar mensen vinden die, uh, die bijvoorbeeld een computer, kleine dingen computer kan repareren. Of, ja. Of, ja, die hebben we. En deze je deze hebt gereedschappen. Die, die neem je gewoon dan zelf mee. Uh. Nee. Hoogzakelijk. Gereedschap, die, die, ja. gereedschap kun je gebruiken, neem ik aan, van de hobby shows. Ja. Um, Denk ik. Nou, het is zo, kijk, als je zo'n computermonteur hebt, die, die, die heeft vanuit zijn eigen wel zijn, zijn eigen lievelingsgereedschap ja, ja. dat je zegt, want ja, je ja. gaat toch wel een dikwijls om specifieke metertjes of, of toestanden. Dus een groot gedeelte zullen ze daar ook zelf meebrengen. En uiteraard moeten wij ook zelf een... een, een, een, een bepaalde voorraad uh, gereedschap aanschaffen. En je mag toch wel gebruik maken van gereedschap van de hobby shows? Of, of is, dat, is dat een verboden terrein? Nee, nee het, is, het, is, het is toch zo dat uh, de hobby shows heeft gezegd, het bestuur van, uh, ja, we, we zitten al vol met werk, dus uh, we hebben nou eigenlijk niet nog, uh, willen we dat er helemaal zelf allemaal bij doen. Dus jullie moeten zien zoveel mogelijk zelfstandig te opereren. Ja, maar nou. dat, is, dat is wat anders dan ja. van hun gereedschap gebruik maken. Ja, Stel dat je, dat je een hamer Zij, moet hebben, ja. die hangen er daar wel twintig bij wijze ja. van spreken. Dus die, die, die hamers die aan de zijkant van die werkbanken ja. hangen, die, ja, die, kun die mogen, kunnen we gewoon gebruiken. Ja. Maar bijvoorbeeld, er, is, er komen andere problemen... want ze hebben dus ook een hele afdeling met ijzer en ja, lassen. Ja. En dan kom je in een heel ander vaarwater... Ja, want dan krijg je ja. gevaren met kinderen en zo. Ja, ja. En wie kan goed lassen? En, ja. en er zijn zaagmachines, lintzagen... allemaal gevaarlijke toestanden. Nou, dat gaat echt achter slot. Dat is ja, echt niet ja. de bedoeling dat we het doen... Uh, de, de, de, de, hoe, hoe dat er bijvoorbeeld moet als er nou iets stel ervoor, er moet een las gemaakt worden hè? Van een stoel die kapot is uh, ik heb bijvoorbeeld nou een stoel thuis die ja. is kapot moet gelast worden ja, als lid neem ik dat ding mee en ja. dan is er ja. iemand ja. die weet ik, ja. die kan lassen, hè? Die kan dan kan ja. jij dat even lassen en dat doen ze dan want ze helpen elkaar allemaal ontzettend uh, dat moet zich nog uitzoeken uh, ja. oh. uh, hoe dat gaat. Uh, ja. het, kijk, moet gewoon, het, het moet even van de grond komen. Het, het he? Café heeft keihard in zijn regel staan. Ja. Uh, het mag niet zo zijn dat het niet op diezelfde dag gerepareerd kan worden. En dat ja. je het weer kan halen. Persoonlijk ja. vind ik ja. dat erg strak aangetrokken. Ja. Ik denk van ja. ja, als er echt iets is waarvan je nou een las hebt. En dat kun je herstellen en repareren. Nou ja. Misschien moeten we dan toch een weg zoeken dat het dan kan. Maar dat ja. moet een beetje uitgezocht worden in de ja, ja, toekomst ja. hoe dat ja. gaat. Zeg, uit, uit de goede blijkt inderdaad dat het Riperkenvee in een enorme behoefte voorziet. Het is een typisch voorbeeld van een burgerinitiatief. Ja. Ja. waarbij niet de beleidsmakers, maar burgers ontwikkelingen in gang zetten. En uh, de eerste Riperkenvees in Brussel, Antwerpen, trokken al ruim 100 bezoekers. Het is, nou ja, is overgewaaid ja. naar altijd zo'n beetje alle ja, ja. landen: ja. Duitsland, en, Oostenrijk, Zwitserland, zit overal. En in 2014 waren er al wereldwijd 700 Rippercafés, ja, ja. kun je nagaan. Nou ja, kijk, je kunt natuurlijk voorstellen dat in landen die zeg maar, uh, minder uh, luxueus zijn dan Nederland. hier is dan natuurlijk ook wel armoede, maar in een land als Argentinië en Brazilië. Is dat toch nog even wat anders? Uh, je kunt je voorstellen dat in die landen de behoefte om dingen te repareren nog, nog vele malen groter is dan hier. Kijk, uiteindelijk kunnen mensen toch zeggen, dan gaan ze de bijzondere bijstand in een nieuwe wasmachine of zo, hè, bij wijze van spreken. Ja, ja, ja, ja. En uh, dat is daar niet. Je hebt daar geen bijzondere bijstand. Ik noem maar eens wat. Maar ik merk wel weerstand van mensen dat een apparaat eigenlijk als er een reparatie ja. is, best, best nog wel goed kan ja. zijn, maar dat je min of meer gedwongen wordt om ja. te vervangen, omdat het haast niet te repareren is, nee. of, of zodanig ja. gemaakt is, dat je denkt... Nou denk, ja, dat, dat is dus een echt... Dus ja, duurzaamheid, de, duurzaamheid, de, de ja. steeds ja. De belangrijker. Er zijn ja. op het moment ook nagenoeg geen bedrijven meer, als je hier zo ook in de omstreken gaat kijken, er zijn bijna geen, er is geen enkele elektrowinkel uh, of dergelijke die in eigen service heeft. Ja, waar ja. je kunt zeggen, hier is mijn onderdeel, kunnen jullie het repareren? Het gaat allemaal opsturen naar centrale. Ja, ja en dat kost allemaal al geld en uh, dan kun je er van op aan dat je, je krijgt eerst onderzoekskosten van een apparaat voordat het opengeschroefd is ja, ja, ja. zit je waarschijnlijk al aan een rekening van 30, 40 euro en dan moet het, de arbeidsuren voor de kleinste reparatie ga je, ga je gauw in de richting van 50 euro en, en dat is dan, als je ziet en, en Martin, jullie, het gaat van start aanstaande zaterdag uh, en het is verder elke eerste zaterdag van de maand open, met uitzondering van de maand de juli en augustus. Ja. Is er iets kapot, kom bij ons langs. Koffie staat klaar. Hebt u geen kapotte spullen... ...maar wel behoefte aan een praatje of wat gezelligheid... ...dan bent u eveneens van harte welkom. Ja, zo is het. Jongens, uh, ik hoop dat het uh, ja. heel veel succes gaat opleveren. Ja. En ik zou zeggen over een maand of vijf, ...nodig u nog eens uit om eens te kijken van hoe, ja. is, hoe is het nu, uh, loopt het ja. als een trein en uh, hoe zijn de ontwikkelingen? Ja, ik akkoord nog één ding waarom ik toevoegen uh, Ik ben ook werkelijk verrast geweest dat er zo, uh, ook door Contour, uh, Marleen van S heeft uh, zich bijzonder ingespannen om vrijwilligers te lubben. En dat het inderdaad mij ook verbaasd heeft dat er voor al die facetten, wat jij ook zei, dat daar toch uh, vrijwilligers voor te vinden zijn... En, uh, dat dat tot nu toe hebben we die vijf hoofdcategorieën toch met vrijwilligers kunnen bezetten ja, en dat vind ik ja. echt heel knap het ja. ja. uh, ja. ja. moet natuurlijk blijken of het allemaal ja. zo gaat maar ja. dat is een compliment ja, okay. voor de Goolse vrijwilligers nou, ja. Ja. zelfs gaan vandaag gaan. zijn er alweer nieuwe ja. aanmeldingen ja. binnengekomen ja. naar aanleiding van uh, ja. artikel in het Goolsbelang dus, oh, okay. ja. we moeten naar de muziek en dat is even kijken Paul de Leeuw en die zingt het nummer voorbij en dat is een nummer van de Italiaan Riccardo Cacciante, heb ik goed hè? ja hebben mij zo vaak gezegd Jij, jij blijft niet lang alleen Die woorden heb ik steeds weer legd. Mijn hart behoorde aan geen een Ik had mijn portie liefde wel gehad De ware hield niet meer van mij ik was verliefdheid meer dan zat. Toen kwam jij voorbij, voorbij. Voorbij. Voorbij. Het rare was, ik had het niet verwacht. Ik vond je leuk, zo voor een keer. Maar toen je wegging in de nacht, verlangde ik naar jou en naar veel meer. Ik kende je van lichaam, niet van naam. Ik weet wel wat je bij het afscheid zei. Ga dan niet staan wachten bij het raam kom nog wel een keer ineens voorbij voorbij voorbij voorbij, voorbij. voorbij. Is mijn onzekerheid Het zoeken naar de ware. Voorbij is het verlangen Naar wat jij hebt losgemaakt In mij voorbij De dagen gingen zo voorbij Ik miste je aanwezigheid Jouw geur omringt mij. Kom langs. Ik wil je nooit meer kwijt. Voorbij. Voor mij. Voorbij. Voor Mijn onzekerheid, het zoeken naar de waarde Voorbij is het verlangen naar wat jij hebt losgemaakt in mij. Voorbij. De liefde krijg je niet cadeau. Wachten op is niet besteed aan mij. Voor beide is het beter zo, of kom je weer een keer voorbij, voorbij, voorbij, voorbij. voorbij. We zijn er weer. Dat was Paul de Leeuw met een vertaling van een nummer van Ricardo Quatziante, een Italiaanse zanger. En het heette Voorbij. Nou, ik moet nog even iets vertellen wat Kim Spanjers, zeg maar de komende weken in het Brabants Dagblad gaat uh, zetten. Kim is uh, de Goorlense verslaggever, die doet goorlen. Um, zij vraagt zich af in een artikel waar zijn alle oud-wethouders gebleven. Het is niet zo eenvoudig om opnieuw aan de bak te komen na de verkiezingen van vorig jaar. Zo blijkt uit een rondgang door het Dagblad En van de Goorlse wethouders die niet meer terugkwamen in hun oude functie... ...heeft één wel werk en een ander helaas nog niet. En het Dagblad ging ook op bezoek bij Jean van der Velden. Zijn site Wij Goorlenaren, blijf maar groeien. Reden voor de geboren en getogen Goorlenaren om Wij Goorlenaren nog verder uit te bouwen. Dat komt als artikel deze week in het Dagblad. En dan gaan we naar Karin. Karin, ja. wat een artikel in het Goorlens Belang. Ja, mooi hè? Ik denk, nou, ik lees het en ik weet exact wat het betekent. Seeds to meet. Maar na twee keer lezen was ik het nog, had ik het nog niet helemaal helder. Nee. Open koffie. Koffie, uh, wat is het? Macchiato. Nee. Vertel. Ik duik op internet en dan lees ik heel even dit voor. En dan mag jij daarop doorgaan. Wat kost dat dan? Als je daar een dagje zit, niets. Hoezo? Betaal je voor de wifi dan? Nee, wifi is gratis. Dan word je zeker getild met de koffie? Nee, is ook voor niks. Zelfs een uitgebreide lunch zit erbij. Wat? Hoe verdienen ze dan hun geld? Voor niks gaat toch de zon op? Dit soort gesprekken heb ik al meerdere keren gevoerd sinds ik als ondernemer paardtime besloot om eens een dagje Seats to Me te doen. Het concept is blijkbaar erg winnen. Leg nou aan ons eens uit, wat is nou een hemelsnaam Seeds Want Ik zie jou daar werken. Ja. Ik dacht van, hé, hey, Karen is bezig met een, op een gesubsidieerde werkplek eh, gratis even niks eh, haar een partijtje mee te blazen. Hoe, hoe zit dat nou precies? Nou, de meest korte samenvatting is dat het inderdaad gratis werkplekken zijn. Um, op zeer verschillende locaties. Vaak op stations um, ja, of in bibliotheken. En um, vooral hier in Jan van Bezouw van 8 tot, tot diep in de nacht. Van 8 ik... tot middernacht. Ja, de, de, is enige de enige de uh, enige werkplek waar je van 8 tot middernacht terecht ja. kunt. Bijna de 24-huurseconomie. <laughs> ja, nog net niet. Uh, ja. Dat zou het nog kunnen worden. Maar uh, Sitsumit is een uh, franchise concept. Uh, een Nederlands franchise concept. Uh, er zijn verschillende locaties in heel Nederland. En inmiddels ook een aantal in het buitenland. Ja. Ik weet dat er bijvoorbeeld in Berlijn één zit. En er wordt er binnenkort één in Japan geopend. Ehm... Um, hoe zo'n uh, locatie ingevuld wordt, dat verschilt van plek tot plek. Hier in Gorle is het dat je naar de bibliotheek komt um, en dat je daar een plek kunt bezetten. Je kunt daar gaan zitten met je eigen computer, of je kunt gebruik maken van de computers die er al zijn. Mm -hmm. um, en als je lid bent van de van de, de bieb, dan uh, mag je van de gratis. Hè? Mag je gratis? Ben je ja. geen lid? Dan kun je dat. Uh, Inkopen voor ja, dan, een kun je een, dan kun je internetten goed kopen ja. en dan kun je uh, daarmee van de vaste computers <laughs> gebruik maken. Heb hmm. jij echt je eigen uh, apparatuur mee, een eigen laptop of een iPad, dan kun je uh, zo, zonder meer uh, inloggen op het uh, publieke netwerk en uh, dat is kosteloos. Maar het is dus eigenlijk een bedrijf, want ik las ook ja. uh, dat zeg maar, uh, hoe heet het, uh, die grote hal van, van de spoorwegen in Tilburg. Seeds to Meet wil 2000 vierkante meter ongeveer de helft van het vloeroppervlak van de Lokhal gebruiken voor ontmoetingsruimte, werkplekken, vergaderzalen en congresruimte. zoals ja. Seeds to Meet. Ja, um, en dat uh, gaat daar gebeuren in de spoorzone door uh, ja. dezelfde ondernemer die ook Seeds to Meet in Struijpijs in Eindhoven uh, ja. exploiteert. Um, ik moet zeggen, oh, er, zit, er zitten wel mensen achter die daar hun geld aan verdienen ja, uh, maar dat verschilt ook weer van plek tot plek want ik moet zeggen de Goorles variant is uh, niet vergelijken met wat er in Eindhoven is en wellicht in Tilburg komt uh, is iets kleinschaliger in Eindhoven is het inderdaad zo en dat zou kunnen aansluiten bij het citaat dat je eerder voorlas um, daar ga je naartoe daar uh, bezet je een werkplek, je logt in, geeft aan dat je er bent en wat jouw uh, expertise is. En dan mag je vervolgens echt van alle faciliteiten gratis ge uh, gebruik maken, als jij maar jouw so sociaal kapitaal als uh, uh, ja, tegenprestatie inzet. Hier in Goorlis is het echter zo. Waar moet ik eronder bestaan? Nee, sociaal kapitaal, kapitaal is dat je jou, uh, jouw expertise ter ja, beschikking expertise, stelt ja, ja. aan anderen. Ja. En dat kan zijn aan uh, Sitsumit zelf of aan uh, ja. de andere aanwezigen. Zorg ook stond van, jij, jij bent uh, handig in het opmaken van websites. Jij uh, doet uh, zeg ja. maar personeelszaken, ja. uh, adviseren ze ja. even, ja. dat soort dingen. Ja. Dus het is echt het beïnvloeden van... Want ik vond het zo grappig staan. Uh, het is dinsdagmorgen, zo, zo begint dan het artikel. Ja. Ja, ja, ja, ja. En langzaam stromen de werkplekken ja, ja, ja. achter in de bieb vol. Er wordt genet werkt, gewerkt en samen naar kansen en mogelijkheden. denk, jezus, maar zowel zakelijk als niet zakelijk? Ja, is het puur zakelijk? Uh, nee, dus, ja, iemand die een relatie zoekt, gaat niet bij jullie netwerken om op een aardig vrouwspersoon uit te komen. Hoe, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? <laughs> het zou niet wel? onmogelijk zijn. Wellicht enigszins de opzet, misplaat, he? maar het is niet puur zakelijk. Welke ook... gedachten zitten erachter? Om, om zoiets op te zetten. Yeah. Um, uh, voor de bibliotheek, want uh, laat me duidelijk zijn, de bibliotheek is de initiatiefnemer van geweest. En het is ook binnen de uh, vierkante meters van de bibliotheek. Is het uh, puur om meer mensen te trekken en om. Om um, uh, niet alleen de kennis die binnen de muren aanwezig is, in de vorm van de boeken en, de, en het personeel. Maar ook kennis uh, van de omgeving naar binnen te halen. Dus het verbinden van de kennis binnen aan de kennis uh, ja, van buiten. Moderniseren ja. van de bibliotheek. Eigenlijk. Ja, ja. ja. ja. Maar is het ook gewoon, stel je, een klein, je bent een, een, een mans- of één vrouwsbedrijfje... Ja. en uh, ik heb gewoon behoefte aan om samen met andere mensen achter mijn laptop te zitten... Ja. dat niet alles maar in mijn eentje op mijn bureau thuis zit. die gedachte er ook achter? Die gedachte je... zit er zeker achter en daar uh, vat je ook precies mooi ja. samen... Uh, waardoor het voor mijzelf ook een heel prettige plek is. Ik ben sinds een half jaar uh, zelfstandig ondernemer... en ik werk veel bij klanten, maar ook heel veel thuis... En thuis kan het heel rustig zijn, maar ja. dat voordeel is soms ook weer een nadeel. Ja. Soms is het ontzettend prettig om anderen uh, om je heen te hebben die ook hard aan het werk zijn. En alleen al het enthousiastige klik van de muizen van anderen ja, kan, ja, kan inspirerend ja, werken. Ja, ja. Ja. En toch een soort van collega gevoel. ja. Uh, ja. ja. Dus dat is ook. Uh... Maar stel dat het netwerk zo goed gaat dat je meer aan netwerken bent dan dat je echt aan je werk. Kan je op een gegeven moment ook zeggen van nou even niet, nou moet ik dit even afronden. Ja, ja dat ja. is natuurlijk wel, wel handig om daar afspraken over te maken. Ja, ik ja. weet heel toevallig van andere sites die echt groot zijn. Waar dus echt, uh, ik zal maar zeggen, massa's mensen komen. Uh, daar heeft een van de gebruikers een systeem bedacht en geïntroduceerd met, ik meen uh, bolletjes... Rode en groene bolletjes die je dan aan je computer kunt hangen of op je werkplek kunt zetten, die aangeven of je wel of niet aanspreekbaar bent. Nou, um, jullie kennen hier ook de bibliotheek, um, ja. wellicht hebben jullie de werkplek ook gezien. Hier is het nog niet zo massaal en groot dat we dat nodig hebben. Uh, ja. Maar ik las zo dus een plek waar ondernemers en thuiswerkers even lekker weg zijn uit hun eigen omgeving en tegelijkertijd kennis kunnen maken en delen met anderen. Ja. Uh, hier kunnen mooie ideeën samenwerkingsverbanden en plannen ontstaan we nodigen alle golenaren van harte ja. uit om te ervaren hoe het is om hier op locatie te werken en te netwerken maar jij zei Lucie, inderdaad de nieuwe functie van de Biep. Ja, je ging voor van de BIEB ja. om een boek te lenen ja. en terug te brengen ja. en dat was het dan ja. En nu gaat het uh, wordt nou ja, er bijna ging, een soort multifunctioneel verzamel of ja. bedrijfsverzamelgebouw. Of nou ja, voorheen ging je naar de bibliotheek om kennis te halen, maar nu kan het zijn dat je ook naar de bibliotheek gaat om kennis te brengen. Um, Geef eens een voorbeeld. Nou ja, in dit geval met dat werken, maar er zijn uh, straks misschien nog wel meer uh, voorbeelden uh, te bedenken. Um, als jij als uh, ondernemer komt en je hebt. Uh, Zoals in mijn geval bijvoorbeeld kennis van communicatie. Dan kom ik mijn expertise brengen naar de sites to meet plekken. In de hoop dat er iemand zit die wellicht mijn kennis ook kan gebruiken. Want jouw bedrijf heet OZO Communicatie. En OZO, ik zou zeggen OZO, maar dat is een beetje op zijn Frans geschreven. Bewust zo. Ja, ik heb Frans gestudeerd en ik wilde een bedrijfsnaam waar iets Frans in terugkwam. En O is het Franse woord voor... Water. Water is helder. En communicatie moet helder zijn. Oh, dat is knap ja. gevonden. Ja, ja, ja daar is over nagedacht. Ja, is over ja. nagedacht. Ja. afgedreven van de ouderwetse ozo, hè? Ja. Ja. Je ja. Ja. Ja, ja. Maar Heel als kwartiermaker dus lokale programmering. Actief voor de biep Midden-Brabant. Ja, dat klopt. Dus vanuit die... Zeg maar professie, zit jij met jouw met jou, uh, gebeuren daar te werken? Nee, nee ik ben beide. Ik ben zowel zelfstandig als kwartiermaker. En uh, ja, ik zit daar met verschillende petjes op, zal ik maar zeggen. Is dat goed te combineren? Ja hoor, dat is heel goed te combineren. Ja, uh, mijn kwartiermakerschap is uh, voor ongeveer een dag in de week. En uh, ja, dat vind, wow. en, uh, ja, dat vind en de ik aan. de andere dagen daar bij af... voorstellen? Ja, dat, dat is een hele de nieuwe, de nieuwe functie van de bibliotheek. Ja. Um, en dat heeft echt te maken met de ontwikkeling van de bibliotheek. Ja. De nieuwe bibliotheek. Ja. Waarbij de bibliotheek veel meer naar buiten gaat. Van een, uh, ik zou maar zeggen, een gesloten plek waar je inderdaad alleen kwam om boeken te halen. Naar een, uh, een plek die uh, kennis en verhalen verzamelt. Wat moet ik me daarmee voorstellen? Kennis en verhalen verzamelen. Heeft. Uh, bijvoorbeeld dat je. Uh, ja, nee, ik kan me er eigenlijk niet zoveel mee voorstellen. Nee, nou ja, goed. Uh, het beeld wat ik ervan heb, ja. want het is een hele nieuwe functie... Ja, die, ja, waarin ik ja. uh, begin deze maand gestart ben. Dus het is echt nog ja, heel nieuw. Ja. Um, voorheen was het zo, uh, je ging naar een bibliotheek, leende daar een boek... en dat boek was een verhaal. Ja. Dat, is heel, uh, dat is gelukkig alweer even geleden. Uh, nu is het zo dat... Um, er is natuurlijk op veel meer plekken kennis. En er zijn op veel meer plekken verhalen. Heel veel kun je vinden op internet. Maar je hebt ook nog al de kennis en verhalen... op de straat die bij de mensen zitten... En het doel van de bibliotheek is om die te verzamelen. Om dus mensen, instellingen, uh, bedrijven aan zich te binden om zo uh, ja, elkaar te gaan versterken. Maar probeer nou eens even ja. voor, voor ons duidelijk te maken hoe nou ziet nou zo'n werkdag Seeds to Meter uit. Jij begeeft je naar Jan van Bezouw. Ja. Want ik hoor dat er dus, nee, ik lees dat er dus al 1807. Gratis plekken zijn verdeeld over 60 locaties in Nederland. In Nederland het is trouwens ja. een ja. Nederlands concept. Het ja, is het is een Nederlands concept. Nederlands concept. Ja. En met 984.000 geboekte werkplekken. Hoe moet ik me dat voorstellen? Um. Het boeken van die, Je kunt naar de Seeds hier in Goorle. Kun je uh, of gewoon op de bonnen komen. Je moet reserveren, hè? Maar je kunt ook reserveren. Het reserveren is niet verplicht. Ja. Uh, en nu is het nog niet uh, zo druk uh, dat je niet zonder kunt. Hopelijk in de toekomst wel. Uh -huh. Maar stel nou, het is inderdaad, het wordt heel druk. Dan is het verstandig dat je naar seedsdoemmeet.com gaat. Uh -huh. Dat je de locatie Goorle selecteert. En dat jij... Uh, een werkplek claimt. Dat je aangeeft dat je komt werken. Dan heb je recht op één stoel. Stoelen om te ontmoeten. Um, die stoel die kom jij bezetten. Uh, nou, je zet je werkspullen neer en je gaat aan de slag. Je reserveert een werkplek. Ja, je reserveert een werkplek. Ja. Dus het, het artikel begint ook met... Het is dinsdagmorgen en langzame stromende werkplekken vol. Nou, het is morgen, dinsdagmorgen... Jij ja, begeeft je richting Jan van Bezouw, dus zet je achter dat ding neer en je begint. En wat doe je dan? Met, met wie maak je dan het eerste contact? Hoe, hoe, hoe beginnen die zakelijke contacten? Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Ik, ik vind het nog steeds een beetje zo van... Het is, het is net een sprookje. Net een zakelijk sprookje. Maar hoe, hoe werkt dat dan? Ja, het, gelukkig is het geen sprookje, maar heel, heel praktisch en, en realiteit. Um, er zijn twee manieren waarop je in contact kunt komen met de andere aanwezigen. Er hangt in de CITS-to-meet-locatie een groot tv-scherm. Ja. Daarop kun je, kun je inloggen. Je kunt je aanwezigheid kenbaar maken via de website. Als jij al gereserveerd hebt via diezelfde website, dan sta jij op dat scherm. Dan staat jouw naam daar, jouw uh, bedrijfsnaam eventueel, jouw vak en um, een aantal uh, van jouw competenties. Dus je hoort dan ene keer van de andere kant Karen, ik moest zo even hebben. Ja, ja, bijvoorbeeld. Want je bent ook ja. aanwezig. Ja. Zo gaat het. Ja, mensen zien op, op het scherm wie er is. En uh, als je ja. denkt van, nou ja, die persoon die heeft iets uh, uh, wat ik nodig heb. Of ik zou wel eens uh, meer willen weten over uh, waar hij of zij mee bezig is. Dan kun je daar iets makkelijker op afstappen. Uh, tweede optie is natuurlijk, wanneer mensen helemaal niet ingelogd zijn. Uh, ja, dan ben je een beetje afhankelijk van uh, je eigen assertiviteit en nieuwsgierigheid. Nou ja, uh, die nieuwsgierigheid, dus zit het bij mijzelf dan wel goed mee. Ik uh, wil altijd wel weten wie er om me heen zit. Ik probeer dat ook altijd uh, ja. subtiel te weten te komen. Um, dus ja, het gaat enerzijds gewoon via mensencontact. En uh, anderzijds kan het via de digitale weg. Maar is het ook ja. zo dat die informatie ook op andere locaties te zien is? Dus dat zij van een andere locatie ook contact ja. kunnen... Ja, op het en... moment dat je uh, via het Seeds to Meet systeem hebt ingelogd. Of een werkplek hebt geboekt. Dan kunnen mensen inderdaad van alle locaties zien wie er waar aanwezig is. En, en welke expertise er in huis is. En dan kun je uh, makkelijker contact met elkaar leggen. Ja. En dan is er een dag voorbij, uh, Karen. Jij gaat morgenavond naar huis. En dan, uh, dan is mijn vraag zo. Wat, wat heb je dan verdiend? Heb je dan verdiend? Is het... Um... Waar, waar zitten die verdiensten van jou dan? Ja, dan hoop Want elk ik... mens verdient ja. op dagbasis een salaris. Ja. Dus jij wil ook wat verdienen. Nee, goed, wat, wat ik kom doen, uh, is vaak al voor, uh, voor een klant waarmee ik al in zee ben gegaan. Mm -hmm. Maar wat ik natuurlijk hoop, is dat ik uh, dat ik nieuwe klanten op het spoor kom. Ja. Of nieuwe mogelijkheden op het spoor kom. Door met een ander te praten. Stel. Ik heb een klein ik heb een klein bedrijfje. Ja, een klein bedrijfje, een heel klein bedrijfje. Ik heb je er echt op voorzien ter ja, plekken? Ja, oh. ja, nee, nee. Oh. Ik heb het oh. echt zo okay. filosofie. Dat is een bedrijfje, dat moet van de belastingen om keurig netjes op te geven. Als je natuurlijk een cursus geeft, moet je dat opgeven. Ja. En Dat kan tegenwoordig alleen maar als je ingeschreven staat met een bedrijf in de Kamer van Koophandel. Ja. Dus ik heb een heel klein bedrijfje. Maar ik wil daar eens een keer uh, gewoon, hoe breid je iets uit? Uh, dan zou ik bij wijze van spreken daar gewoon eens aan kunnen sluiten en ook al geef ik alleen maar cursussen, uh, uh, toch informatie kunnen verkrijgen. Maar an, ja, andersom denk ik dat ik weinig te bieden heb, want ik denk dat een gemiddelde bedrijfje niet geïnteresseerd is in cursussen filosofie. Nee, maar vaak achter, achter veel... Uh, er zitten heel veel eenpitters. Hè. Het zijn, ja? uh, los van dat het ondernemers ja. zijn, ook gewoon mensen met uh, vaak brede interesses. Ja. Dus okay. ja, en dan zou je elkaar toch wel op iets kunnen vinden. Hoe, ja. hoe, hoe is die, uh, uh, die indeling... De, wat is de ervaring tot nu toe ook in de andere Seats to Meet uh, cafés, zeg maar? Uh, is het vooral middenstand? Is het vooral bedrijven zakelijk? Of zijn er ook bijvoorbeeld uh, inderdaad... Ja. Uh, ja, allerlei culturele activiteiten ook boekbeschouwers of schrijvers. Ja, of ik weet dat er een lezersclub is bijvoorbeeld een lezersclub, op een bepaald club, ja. gebied. Ja, ja, ja, ja. in de niet-commerciële sector. Ja, ja. Hoe verhoudt zich dat? Nou, volgens mij is dat... Uh, maar nu ga ik licht improviseren. Maar is ja, dat ja. erg afhankelijk ook van welke Citizen-to-Miet-locatie je het over hebt. Okay. Uh, waar ze zitten. Uh, en wat voor andere instellingen er uh, letterlijk ja, in de buurt zijn. Uh, Want er zijn inderdaad locaties waar het vrij... ...commercieel is, waar veel ja. uh, zelfstandigen of, of werknemers van grotere bedrijven komen... ...die uh, met elkaar gaan samenwerken ja. of met elkaar spreken. Maar je hebt er ook inderdaad, uh, die net als hier uh, in de bibliotheek gevestigd zijn... ...en waar toch ook iets meer um, ja, culturele omgeving is ja, ja, ja. Ja. en andere initiatieven ontstaan. Ja. Ja. En, dan, en dan Karen, het, het, het, het concept uh, open koffie. Ja, ja, dat is wel het, begint het thema van leven van de Je kunt er verbindingen ja. leggen. <laughs> Wat is nou open koffie? Nou, open koffie, dat is... Uh, bakse Baks koffie ja, heet dat dat is hier in, in Goorlen ontstaan als bakse koffie. Er waren twee dames die hadden bedacht dat het leuk zou zijn om uh, met wisselende samenstelling uh, en een bepaalde regelmaat met elkaar koffie te drinken. is in de zomer van 2014 ontstaan. Um, dat groeide langzaam. Uh, ...een van de eerste keren ben ik daarbij aangesloten... ...en ik vond het een ontzettend leuk idee... ...dat mensen spontaan bij elkaar komen... Ja. ...en onder het genot van een kopje koffie... ...het over van alles en nog wat hebben. Alleen dacht ik... ...als je dat echt wil laten groeien... ...dan zou ik een iets uh, meer aansprekende naam... ...dan het echte Golse Bakske Koffie uh, doen. En ik heb toen geadviseerd... ...om daar open koffie van te maken. En open koffie is een bestaand concept... ...daar heb je daar ook honderden van in, uh, in Nederland... Um, ik ken het vanuit Tilburg. Ik ben zelf een aantal keren naar de open koffie in Tilburg geweest. En dat is niets anders dan een hele uh, laagdrempelige uh, netwerkbijeenkomst. Waar je naartoe gaat, uh, waar je binnenkomt lopen uh, op het tijdstip dat jou uitkomt. Het duurt vaak twee uur. Duurt Het hier in Gorle ook. In Tilburg is het iedere laatste dinsdag van de maand. In Gorle is het iedere laatste vrijdag van de maand. Ja, uh, eerste vrijdag van op, de het maand. Het is nu de Eerste he? vrijdag van de maand, ja. ja. ja. Het is van hier, 9 tot 11? Ja, van 9 tot 11 in de foyer van het uh, Jan van Bessouw. En uh, je komt daar binnenlopen wanneer jou uitkomt. Je gaat weg wanneer je uitkomt. En je praat met wie jij wil, of niet. Uh, er is geen agenda, er is geen spreker. Uh, maar je niks zei, moet. Maar is dat het was ontstaan uit een vrouwengroep? Nee. Begreep ik, of niet? Of, uh... Ja, in dit geval waren het inderdaad twee dames die in Goorle het initiatief hadden genomen om met elkaar niet, koffie te drinken. En, niet, en, maar die waren verder niet georganiseerd, uh, zeg maar. Nee. nee. nee. Maar het is niet een vrouwen aangelegenheid? Nee, nee, nee. Uh, het is nu twee keer geweest ja. en uh, hele diverse bezoekers zijn er geweest. Uh, zowel uh, mensen die daar als ondernemer kwamen, maar ook mensen die simpelweg hun netwerk in Goorle ja, wilden uitbreiden. Ja, ja. Gewoon, ja, dus je wil gewoon mijn gezichten laten zien, dus ik heb ja. geen enkele bedoeling, ik wil gewoon eens een keer gewoon even kletsen. Ja, dat kan. Dat kan ook, dat kan. Ja. zonder dat ik een ja. bedrijfje, ja ja, ja. zeker. Ja. Maar ja. heb je nog een paar bureautjes over, dan kun je al een seats to Meet locatie worden. Zorg dat de ZZP'er kan werken en je bent spekkoper. Nou ja, het hele concept draait eigenlijk niet om euro's, maar om sociaal kapitaal en dan zijn we er ja. weer. De kreet uh, May the Mesh be with you. Zegt dat jou iets? May the Mesh, M-E-S-H, be with you. Nee. Klinkt futuristisch. Ik kan het zo niet Het uh. heeft te maken met uh, dat steeds meer in verschillende samenstellingen wordt er gewerkt. Dit totaal van deze clusters en van waardennetwerken noemen ze bij Seeds to Meet de Mesh. Ja. De Mesh. Ja. Ik zie dat het onderhand tijd is. Ik kijk even naar onze techneut. We hebben nog één minuut, Stefan. Ik zie je hoe snel het gaat? Nu heb jij nog brandende vragen. Nee, ik vind het alleen maar hele leuke initiatieven. Een over, dit, een leuk als het echt, he, ja, je merkt toch dat mensen toch de behoefte hebben, dat merken we ook met ons Filosofisch café: dat mensen elkaar weer gaan opzoeken. Ja, ja, Die behoefte elkaar, is er heel ja, erg. Nou ja, ja, de de de mensen elkaar helpen. Ja, ja, ja, ja. Karin, we spreken ja, gewoon nadat ja. we jou over een poosje ook nog eens een keertje ja. uitnodigen. Hoe gaat het nou ja, met, met Seeds to Meet? Ja. meet. Ja, Oké okay, mensen, ik, ik ga afsluiten en ja. um, dit was Goldse Kringen. En we bedanken onze gasten Karin, Harko en Martin voor een deelname aan het gesprek en voor de technische ondersteuning wederom onze Stefan en Golstekingen wordt eindeloos herhaald via radio maar ook wereldwijd via internet. Ik zou zeggen mensen bedankt voor het luisteren en graag weer tot volgende week. Dan is het eerste pa.